Grote teleurstelling voor Feyenoorders en Ajaxide. De klassieker, zondag gaat niet door. De gemeente van Rotterdam durft het niet aan... omdat de politie aangegeven heeft er niet bij te zijn. Die gaan namelijk staken voor een betere vroegpensioensregeling. Volgens Feyenoorder, Carly had de wedstrijd zonder politie gespeeld kunnen worden. Ik denk dat wij als club en als supportersvereniging... onderling inmiddels zo'n uh, relatie hebben opgebouwd. Dat wij elkaar daar zeker op kunnen aanspreken. Van, Jongens, dit is in het verleden gebeurd. Laten we hier gewoon uh, eventjes goed van leren dat dit gewoon niet uh, gang van zaken zou kunnen of moeten zijn. Ja, de gemeente Rotterdam vindt dat de veiligheid voor de spelers... maar ook voor het publiek zonder politie onvoldoende kan worden gewaarborgd. In Roerdalen in Limburg hebben inwoners al wekenlang last van stank. Ze ruiken het vooral in de avond en in de nacht. De brandweer is al langs geweest om metingen te doen... maar ze hebben geen gevaarlijke stoffen gemeten. Volgens inwoners is de geur chemisch en indringend. En sommigen spreken over de geur van mest. Inmiddels zijn er meerdere partijen die helpen meezoeken... naar waar de stank vandaan komt. Het Formule 1-team van Williams neemt per direct afscheid van coureur Logan Surgent. Twee dagen geleden crashte de Amerikaan in de derde vrije training in Zandvoort. Williams zegt dat het besluit om een coureur halverwege het seizoen te vervangen niet gemakkelijk was. En 300 zebra's, 83 olifanten, 60 buffels en 30 nijlpaarden... worden binnenkort gedood in Namibië. Dat doen ze om het vlees te geven aan mensen die te weinig te eten hebben. Veel mensen hebben daar honger. Dat heeft te maken met de droogte. Dat vertelt Afrika-correspondent Alice van Gelder. De ergste droogte sinds tientallen jaren... waardoor volgens de Verenigde Naties... bijna de helft van de bevolking dadelijk niet genoeg te eten heeft. Dieren hebben niet genoeg water, niet genoeg gas. En lopen zo dan een dorp binnen, trappen gewoon wassen plat. In Namibië zeggen ze dus... dat gaan we nu weer aanpakken. Ja, en dan kunnen we ondertussen ook dat vlees goed gebruiken. Ja, de dieren worden gedood op plekken... waar volgens de autoriteiten te veel wild leeft. Het weer blijft vanavond helder... en het koelt af tot een graad of twaalf. Morgen wordt het weer vol op zomer. Droog met veel zon... en tussen de 27 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 ZANG EN MUZIEK Een heel morgen Dit is CFM Jazz. Het is er weer tijd voor. Tussen al het Formule 1 geweld en alle mooie plaatjes van Zandvoort en van het circuit natuurlijk... is het tijd voor CFM Jazz... Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag presenteer ik het en heb ik het samengesteld. En heb ik een hele lijst met alleen maar Latin Jazz meegenomen. Het is tenslotte zomer, het is al een tijdje mooi weer en het blijft nog even mooi weer. Dus ik vond het de hoogste tijd worden om veel aandacht aan Latin Jazz te besteden. Het eerste nummer wat ik klaar heb staan is van Jane Monheit. Zij is een zangeres die al geruimte en meegaat. En in 2013 bracht ze het album uit The Heart of the Matter. Het is een album waarin al haar uh, talenten naar voren komen met hele verschillende nummers. En er staat een mooi nummer op dat heet Agente Meresse Serfelice. Dat betekent zoiets als op zijn minst wees gelukkig. Gaat u luisteren naar Jane Monheit. Dat was Jane Monheit met Agente Merece Ser Feliz. Dan ga ik verder met Charlie Bird. Charlie Bird is een jazzgitarist. Hij heeft van oorsprong klassieke gitaar bestudeerd. Maar tijdens een tournee in Europa kwam hij Django Reinhardt tegen. En hij raakte geïntegreerd door de jazz en is daarin verder gegaan. En hij heeft ook een album gemaakt gewijd aan de Braziliaanse jazz. Het heet Homage to Jobim. En daarvoor ga ik het nummer draaien, Favela, Charlie Bird. Charlie Bird. Charlie Bird met Favela. Ik ga verder met opnieuw een live album. Een live album door de tenorsaxofonist Stan Gets. Het heet Gets O' Gogo. En daarop wordt hij vergezeld door Astrud Gilberto. En daarnaast op uh, vibrafoon Gary Burton... en op gitaar Kenny Burrell. En dan hebben we nog Gene uh, Cherico op Bass... en Helcio Milto op Drums. Gaat u luisteren naar E.E. Bosse, Me and You... Podem me chamar e me pedir e me rogar. E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalheer que eu estou cansada de viver. E que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu.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 Podem ik que eu estou cansada de viver, e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais Dat você Denk het met Astrid Gilberto. Het is uh, tijd om verder te gaan met een andere Gilberto, João Gilberto, van zijn gelijknamige album uit 1973, Aquas de Marco. Vida é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nota madeira, cainga a candeia, uma pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, queiro não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da gumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de mar. É uma ave no céu, uma ave no chão, um uma fonte, um pedaço de A bridge, sabo Alberto. Hij is eigenlijk de uitvinder van de bossa nova. Hij is een jonge zanger en autodidact gitarist. En hij heeft zich eerst eigenlijk verdiept... in een aantal klassieke Braziliaanse nummers van begin 20e eeuw... die hij opnieuw uitbracht. En daarna is hij zelf gaan schrijven. Hij heeft onder andere Girl from Ipanema" geschreven... maar ook Desafinado en Corcovado. En hij is eigenlijk door zijn samenwerking met Stengetz geïnteresseerd... En wereldberoemd geworden. Ik ga verder met Stengitz. Want natuurlijk wordt Stengitz hier, hier volop bij bij zo'n uitzending. Ik heb een um, volgende nummer uitgekozen. Dat heet Dora Lies. Het komt van zijn album Brazilian Jazz. Waarop hij samenspeelt met jou Gilberto en Antonio Carlos Gobim. ting. Disse, amar a tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho. Ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu oh bem que lhe disse: Olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu oh bem que lhe disse: Amar a tolice, é bobagem, é ilusão.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 ben ik niet Bem niet que não queria ik este perigo, Doralis. Do Agora niet tem que ik dizer como é que niet vamos fazer. <risos> Stengets, Ik had het er net al even over... en ik had het net ook al even over Desafinado... een nummer geschreven door Jowell Gilberto. En dat nummer heb ik nu klaarstaan... maar dan in een uitvoering van Stengets en Charlie Bird. En na Desafinado ga ik een nummer draaien... van Antonio Carlos Gobim. En dat heet Borseguim. Stengets Charlie Bird met Desafinado... en daarna Antonio Carlos Gobim met Borseguim... Show the song. Ik heb een de Antonio Carlos Gobin met Bosse Quim. Ik ga verder met opnieuw Aquas de Marco, maar nu vertolk ik natuurlijk door andere artiesten. Door Alice Regina samen met Tom Gobin. Antonio Carlos Gobin. Hij wordt vaak Tom genoemd. Het nummer heet Alice en Tom. Sorry, het album heet Alice en Tom. 1964, en zoals ik al zei, Aquas de Marco. Oh, nee, nee. É um caco de vidro, é a vida, é o som. É a noite, é a morte, é, um laço, é o laço, anzol. É peroba do canto. É o gol da madeira. É uma tita pereira. É madeira de vento. De ribanceira, é um mistério profundo. É o queiro ou não queiro.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 É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um, um pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma pata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guisado, é a lama, é a lama, é a um lama, É uma fonte, é, um é uma ramo, é um resto de mar. Na luz da manhã, são as águas de março. Fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração.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 Uma ponte. É um sabo, é marrão. É um belo horizonte. É uma febre tensão. São as águas de março, de março fechando o verão. É uma promessa de vida no teu coração. coração. Pedra, vinho, peixe, foco, ovo, vinho, acro, vidro, vida, poite, morte, aço, sol. São as águas de março, fechando Oco. o verão. A de promesse die vida no teu coração de baar Dat is Regina met Tom Gobin, Aquas de Marco. En dan gaan we een beetje uit de Braziliaanse hoek uh, vandaan. Maar natuurlijk nog steeds veel overeenkomsten. Ik ga verder met Batida. Een Nederlandse groep die uh, in de jaren 80 hier in Zandvoort veel furoren heeft gemaakt op het strand. Met fantastische optredens. José Koning speelt nog steeds. Ik ben laatst nog naar een optreden van haar geweest. En ze maakt nog steeds heerlijke Braziliaanse muziek. Het album heet Terrado Sol en het nummer wat ik ga draaien heet Gaviota Batida. met Gaviota. Een band die als eerder voorbij is gekomen... en die ook geweldige Latin muziek gemaakt heeft... is Nueva Manteca. Hun album uit 1989 heet Faradero Blues. Daarvan ga ik draaien Seor. Seor is een nummer geschreven door Lee Morgan... en het wordt vertolkt op een geheel eigen wijze. Door Jan Laurens Hartong op piano... Jarmer Hoogendijk toonde gau op trompet... Bent van den Dungen op tenor Noorsax... Boudewijn Lucas op bas... Lucas van Meerwijk op drums en percussie en Jean-Jan Luc van Eerdenburg ook op percussie. Ceorger van Nueva Manteca Mevrouw Manteca met Seora. En dit is waarom het juist zo leuk is. Het originele nummer van Lee Morgan is echt ook fantastisch. Maar dit is een, een ja, hele andere uitvoering en ook uh, perfect. Het is bijna 11 uur. Ik ben uh, zo weer terug na het nieuws van 11 uur. Ik heb nog één nummertje liggen en dat heet um, Sambayana. Het komt van het gelijknamige album Kandijas uit 1975. Um, en Sambayan is natuurlijk de titel, en Kandayas is de, uh, de artiest. Hij is een Argentijnse pianist, uh, bassist, arrangeur en componeert ook. En na het nieuws van 11 uur ga ik gewoon verder met dit nummer, want ik heb nog maar een heel klein beetje tijd.